naderen we langzaam maar zeker het uur. En uh, lijkt het beste bij Oranje opnieuw in de eerste 20 minuten te hebben gezeten. Want daarna hebben we het eigenlijk niet meer gezien. Nee, maar het moet vervredend zijn. Het moet ontluisterend zijn. Het moet verschrikkelijk zijn voor een coach om te zien dat uh, datgene wat je met een team hebt opgebouwd binnen twee jaar weer afbrokkelt En uh, de hele reputatie die Nederland had op het gebied van onverslaanbaar en heel goed en dominant en toppers. Dat het helemaal wegzakt. Nu komt die corner. Moeten we oppassen dat het geen 2-1 wordt. Nee, het is Kajan Huntelaar die de bal wegkopt. Vanuit het eigen 16 meter gebied. Op de rand van het doelgebied zelfs. Moutinho brengt de bal dan weer in. Moeten we oppassen. Pepe die legt de bal dan voor de voeten van Ronaldo. Ronaldo rond 16 meter. Daar gaat hij. Het is buitenspel. Ja, gaan we weer zitten Portugezen van die bank. maar helemaal doodmisselijk van voor. Ga gewoon lekker zitten. Ga naar Nagelstilist en zoek het verder uit. In ieder geval is het balbezitter er voor Van der Sarf. Van der naar de Jong. De Jong naar Snijder, Snijder naar de linkerkant van het veld. Naar Huntelaar. Gaat er toch nog een keer wat gebeuren? Het was inderdaad bij het spel trouwens, even op de herhaling gekeken. Ja. Dus we komen uh, in die zin wel goed weg. Want het was weer dreigend nu Willems linkerkant. Willems voorzet, Willems voorzet, bal door Pepe onschadelijk gemaakt. Hoekschot voor het Nederlands elftal. Het gekke is dat omdat er iets gebeurt met zo'n afgekeurde goal... ...zou misschien zelfs dat het Nederlands elftal nog een soort boost kunnen geven. Dat je denkt, oké, okay, nou is klaar. Nu moeten we toch uh, alles schroom van ons afschudden voor zover dat uh, nu nog kan. Dan heeft de snijder de bal werd voor de hoekschop. Een uur op de klok, precies. Vlaar kiest weer positie. De bal gaat naar het hoofd van Pepe. Die komt hem eigenlijk recht omhoog. Dan moet de keeper komen. Dan moet de keeper komen. Die stond helemaal verkeerd. Maar de bal is wel veilig voor de Portugezen. Naar de linkerkant waar en trouw kan aanpakken. en trouw, terwijl de keeper een onzekere indruk maakt. In Nederland daar nog niet van heeft kunnen profiteren. Is het Willems die de hoogte van de penaltystip de bal goed aanneemt. Via Matthijsen de bal naar Van der Wiel ziet gaan. Maar je kijkt naar de twijfel bij Van der Wiel. Die denkt, geeft hem dan maar aan Vlaar. En Vlaar die denkt, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Dus dan gaat hij maar terug op Stekelenburg. Dat geeft ongeveer aan wat we willen, wat we kunnen en wat we doen. En Stekenenburg knalt de, de bal uh, hopelijk nu uh, gewoon op de helft van de Portugezen. Komt u wel. Er wordt gewonnen door Contrao die gewoon hoog gespringt dan van Persie. Van de Wiel doet moeilijk tussen twee man in. Kan hem niet houden. Merelles neemt over. Verloosde de bal aan de grond. Nederland stoort met van de vaart. Maar de Portugezen zijn behendiger, beter, sneller en slimmer. Alhoewel Alves nu de bal over de zijlijn speelt. En Nederland nog enige moed met putten uit het feit dat als er een goal komt... dat er dan nog enige hoop is. Maar ja, hoop doet leven. Maar ja, Qua tijd nog een half uurtje, in de wedstrijd althans. In rijtje denk ik ook, Portugezen zijn fitter. Ik vind dat Oranje het ja. hele toernooi al niet fit hoeft. Nee, maar dat, dat heb ik al zo vaak gezegd. Ik vind, de, terwijl zij zeiden dat ze zo ontzettend scherp en hard hadden getraind in, uh, in Zwitserland. En ook uh, waarschijnlijk in Hoenderlo. Ik zie het er niet aan af. Ik zie het er gewoon niet aan af. In Nederland werkt met een inspanningsfysioloog. Uh, uh, althans, daar werkt het niet meer mee. Maar met een fysieke trainer. Daar waar Luc van Acht, uh, naar mijn idee, er iets meer uh, grip op had dan uh, Egid Kiesau. bezit in ieder geval nu uh, voor Van der Vaart. Van der Vaart naar uh, Snijder. Snijder aan de linkerkant van het veld naar Robben. Komt hier wat, Bas? Nou, dat zou maar zo kunnen. Robben geeft de bal nu terug aan Snijder. Snijder voorzet. Bal wordt weggekomen door de Portugese via Raul Merelles, Die nog meer tatoeages op zijn arm heeft dan uh, Theo Jansen. En de rest van de familie Jansen vermoed ik. Terwijl <laughs> de bal nu via... En Tilanus ja. En die wordt uh, komt voor de voeten uiteindelijk die weggewekte bal van Vlaar. Die loopt wel een paar meter, maar schrikt dan van aanwezigheid van helder Postiga. en geeft de bal dan maar weer terug op Matijse. Matijse Willems. Portugees nu op de eigen helft, rood van de middenlijn van de vaart van de vaart in de middencirkel naar De Jong. Kijkt hij van de vorige. geeft in één keer een bal binnen door op uh, Hunderlamer. Dat wordt onderschept door opnieuw, want er is hier weer Miguel Filoso, die dus altijd op de goede plek staat eigenlijk. Zau Moutinho neemt over en geeft de bal dan mee aan de rechterkant. Nani krijgt hem dan voor zijn voeten, maar ze houden de, de Portugezen eigenlijk vrij makkelijk balbezit. Nani draait even weg, weet dat Williams in de lopers mee. ...geeft hem een tikje via Willems over de zijlijn... ...en een Portugees ingooi. Portugal gaat wisselen overigens. Portugal gaat wisselen. Nelson, uh, Nelson Oliveira komt erin... ...die heeft al uh, vaker invalbeurten gehad... ...tijdens dit EK, zijn gevaarlijke speler ook. Ik zit ook even te kijken naar het verschil tussen... Zoals jij zei, terecht in de eerste helftal... ...tussen uh, Joao Pereira, de rechter ...van uh, dit Portugese elftal... ...en dus vertrekkend richting Valencia en van de wiel... ...dat scheelt echt lichtjaren op dit moment. Het is opmerkelijk om te zien. Balbezit zit nu uh, voor, die, uh, nee, voor Moutinho... Moutinho aan de rechterkant van het veld naar uh, nu denk ik Joao Pereira Die zich inschakelt, langs de Snijder gaat. De bal in een hakje meekrijgt En de bal dan voorgeeft via de voeten van Sneijder over de zijlijn. Het is dus deek uh, te gaan, maar Sneijder die kan de, de bal naar voorspelen. spelen. Ook Sneijder speelt een, uh, zeker geen gelukkig en goed toernooi. Daar waar in Zuid-Afrika alles lukte. Als hij de toilet doortrok, dan stond er op het scorebord dat er een doelpunt door hem was gemaakt. En alles lukte en hier lukt hem eigenlijk gewoon veel te weinig. En ook hij kan niet laten zien wat hij wil laten zien. Hij heeft ook in het seizoen te weinig gespeeld. Veel te veel spelers die het ritme missen, de, de vorm missen, de scherpte missen. Het elftal hangt van plakband aan elkaar. Ja. De wissel gaat komen. Nelson Oliveira, zoals gezegd, komt in het elftal. Die gaat er dan bij de Portugezen uit... Of wordt er eens erin gegooid, dat lijkt het geval, want Portugal loopt uh, terug nu. En uh, ook oh, gaat toch wisselen, ja, een beetje onduidelijkheid. En uh, inderdaad helder, Postiga, de spits gaat uh, naar de kant. Maakte een goal in de wedstrijd tegen de Denen, de tweede. Dat betekende toen 2-0. Terwijl uh, Cristiano Ronaldo nog wat uh, bewegingen maakt naar het publiek. Het publiek nog wat probeert op te zwepen. lijkt het. Of is hij gewoon met Joao Moutinho aan het communiceren even verderop? Want hij maakt al dezelfde bewegingen. Het zou er voor het publiek aan de andere kant van het stadion zijn. Goed wissel geweest. Wel zelf al gooit. van de wiel gooit de terug op bij helft naar Vlaar. En Vlaar speelt breed naar Matthijssen. Ter hoogte van de middenlijn. Uh, het bal zit nu bij Snijder. Snijder uh, geeft de bal diep, maar ook dat is niet goed. Huntelaar kan niet worden bereikt. Uh, hij probeert het wel, maar het lukt gewoon niet. En het Nederlands zelf begint nu alweer een beetje te mopperen. De Robben begint te mopperen op Snyder. En Van der Vaart zegt dan uh, tegen Matthijs: Neem jij de man uit mijn rug. Laten we kijken of Nederland nog enige druk naar voren kan zetten. En misschien dat er toch iets nog geforceerd moet worden. Ik zou niet zo snel weten wat en hoe en wie. Maar op deze manier bloeit de wedstrijd dood en daarmee de ambitie van het Nederlands zelf wel om nog naar de kwartfinale te geraken. De bal die daarvoor wordt getrapt is een verre trap van de doelman van de wiel. Die kan er dan richting aan geven. Hunte kan terug het buiten speelpositie. Wordt er niet voor bestraft. Nederland in balbezit via Robben aan de linkerkant van het veld met Snijder. gelukkig het warrelbal die erin ploft. En plotseling is alles weer open. Zo makkelijk zit het leven dan ook in elkaar. Maar dan moet die bal wel een keer komen. Het zou nu kunnen via Van Persie. Van Persie die daar binnen draait gaat schieten met zijn linker. Maar een tegenstander raakt Bruno Alves. Dat was een schot dat potentie zou hebben gehad als Alves daar niet. In de weg zou hebben gestaan, maar dat stond hij nou eenmaal wel. Nederland houdt nu wel de druk erop. Want opnieuw wordt Robin ingespeeld door Willems. Willems. Terwijl Robben gaat liggen met zijn tegenstander. Mag Willems door. Willems moet nu doorlopen. Het strafgebied van de tegenstander in. Willems ja, verslikt zich dan zijn eigen actie. Dat is ook een beetje twijfel, moet ik nou voorzetten, of toch maar een paar pasjes doen. Van Marwijk is de hele avond en eigenlijk het hele toernooi Uf, komen. bezig met wegwerpgebaren en boos en moedeloos. Ik begrijp het allemaal best, maar het is uh, uh. typisch om te zien. Een uh, felle bodycheck van Nigel de Jong die er goed uh, in gaat met het lichaam. Uh, volgens de scheidsrechter correct. De hele Portugese bank staat weer op het moment dat uh, Nederland probeert uh, in aanval te komen. En uh, uiteindelijk uh, Ronaldo uh, doorgaat terwijl er een uh, speler van Portugal ligt. Is dus het Ronaldo in een 3 tegen 3 situatie. Geeft hij de bal richting uh, Quintrao. Is het uh, dan nu afgelopen? Het is de redding van Stekenenburg. Poepoe. Merk, merkwaardig wel dat Portugal uh, eerst boos is dat Oranje na die uh, bodycheck van de Jong... Dat Oranje doorspeelt en op het moment dat Portugal dan de bal heeft. Besluit uh, Cristiano Ronaldo toch maar te gaan counteren, Het is dus niet meer te bekommeren om zijn geblesseerd geraakte ploeggenoot. Dat is Roel Mareles die daar ligt. Die krijgt inderdaad de flinke beuk van de Jong. Daar is nu verzorging voor in het veld. Maar dus wel pas nadat Portugal bijna op 2-1 was gekomen. Via die knal van Ko en Trouw. Goed vrijgespeeld overigens weer door Cristiano Ronaldo. Die deze wedstrijd toch laat zien. Nou ja, weer laat zien eigenlijk hoe goed hij is. omdat ja, de kritiek die voetballen. er toch regelmatig op mist. In de nationale ploeg. Omdat men vindt dat hij... Bij Real Madrid, maar goed, die spelers zijn wij ook. Denk aan Van Persie. Maar men vindt dat hij bij Madrid altijd geweldig is. In de nationale ploeg, toch te vaak niet. Maar Vanavond is hij prima en is hij belangrijk. En is hij tot dusver beslissend geweest met zijn goal na 28 minuten. Afvaluizen, zoals je nou, zei. Ja, zo'n Huntelaar eruit. Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet, nee. zeg het maar. Ja, de, de, in ieder geval gaat daar Avaluider in komen. En dat zal, zal niet gebeuren bij een verdedigende corner. Wel, dat is opmerkelijk overigens. Hij houdt Willems eruit. Nou, dat vind ik wel leuk. Uh, niet voor Willems, maar wel omdat er dus uh, gewoon uh, iets geriskeerd moet worden. Wat zeg ik? Iets geriskeerd. Er moet heel veel geriskeerd worden. Dus Nederland uh, heeft geen idee wat er nu gebeurt. Want uh, men staat naar de kantengebaren. Uh, Vlaar zegt, uh, wat ga ik nu doen? Ga ik nu linksachter spelen? Opmerkelijk dit, want uh, Vlaar staat nog steeds naar de zijkant te kijken. En Matthijs heeft hem wat ingefluisterd. En laten we hopen dat het uh, is wat er ook bedoeld wordt. Maar Nederland zal achterin dus 1 op één gaan spelen. Terwijl uh, Merelis nu weer binnen de lijnen komt. De corner genomen gaat worden van de linkerkant van het veld. En uh, naar mijn idee moet Tino degene is die de corner gaat nemen. Ik weet het zeker nu. De bal gaat dus indrijven. Aan de rechterkant steekt de burg. Blijft staan en wordt geholpen door Van Persen. Die de bal wegkopt. Dan wordt hij opgevangen door Van der Wiel. Als je achterin één op één wilt spelen. neem ik aan dat Matthijs nu een soort linksback wordt. En Vlaar in het centrum dan blijft staan. Dat zal het inderdaad zijn. Goeie actie van Van der Wiel. Vanaf de linkerkant kapt zijn tegenstander uit. En gaat Pasen naar Robben. De bal ploft er net een beetje omdat hij wordt aangeraakt. Tussenin komt nog voor de voeten van Affelij. Nou schiet hem de man meteen in. Affelij vanaf 20 meter. Hij laat het overal snijden. Krijgt de bal vervolgens terug. Zo ontstaat daar wel dreiging. Is Raoul Marelles de de kippen bij om Vlaar een vrije doortocht te beletten. En gaat de bal zelfs wel helemaal terug. Nu naar Vlaar. Vlaar moet hem in één keer geven naar Matthijs. En Mathijs gaat dus links achter spelen. Achterin centraal gaat Vlaar spelen. En nu aan de linkerkant van het veld is het Robben. Nederland gaat alles op alles spelen. En dat moet het ook. Dan maar gewoon te gronde gaan. Met in ieder geval iets wat op moed lijkt. En met Avalai nu aan de rechterkant van het veld. Die de bal in één keer voorspeelt. Is dat kansje verkeken. En kan de doelman makkelijk de bal pakken. En zo de Portugezen er een extra verdediger gaan inbrengen. Neem ik aan. Daar waar nu ook de heer in zich bij Nederland gaat warmlopen. en schaar zich nog steeds aan het stretchje is. Is het van de wiel die de bal kopt? Is het uiteindelijk Sneijder die niet bij kan komen? Van Persie die de bal doorkopt? Huntelaar naar Sneijder. Komt hier dan de mogelijkheid? Nee, een overtreding. En er ligt weer een jank in de Portugees op de grond. Het is je vriend Pepe. van wie hij gevraagd zal worden. na afloop van deze wedstrijd om voorzitter van zijn fanclub te worden. Ja. Um, want die is geraakt. Het heel speelt overigens nu zo'n 3-3-4. Of niet een soort 3-3-4. Speelt 3-3-4. Met de, de twee spitsen ja. de van Persie. Ik zou ook pijn hebben hoor, als van Persie over je zo voor je gezicht raakt. Dus, uh, dus ik, je ik, aan ik, heb, ik heb nu medelijden even met Peppe. Het is nu voorbij. Mooi. is <laughs> de man aan de rechterkant. Rob aan de linkerkant. En daar staat dan een driemans middenveld achter. Waarbij dan Nigel de Jong nog probeert wat verdedigende taken in de gaten te houden. En Rafael van der Vaart en Sneijder dus vooral vooruitkijken. Als nou ook Kuit zo meteen nog komt... dan. Ben Ik benieuwd of hij dan nog een verdediger eruit haalt. En inderdaad zegt dan haal ik van de wiel eruit en doe ik de keeper van het Eis. Ja, dat kan, dat ook. kan ook. Kortom, Oranje loopt naar voren en moet. Want nog 20 minuten en twee goals nodig. Het is 1-1. Bij Denemarken-Duitsland overigens ook nog steeds 1-1. Dus dat helpt ook al niet echt. Iedereen staat weer. Publiek is uh, chagrijnig. Want Peppe heeft zich aangesteld. Dat wist wel. Nou, ik kreeg wel een tikje. Nee, okay. in alle eerlijkheid. Okay. Vlaar werkt weg in de verdediging. Bal via de jongen de grond. Van de wiel in balbezit wordt een beetje opgejaagd. En uh, uiteindelijk trapt hij de bal naar voren. Trapt hem naar voren. Zo waardoor Alves kan wegwerken. De Jong die prima speelt. Houdt die bal niet binnen. Nee, uiteindelijk houdt hem wel binnen. Maar hij weet uh, uiteindelijk uh, Huntelaar niet goed te bereiken. Dan krijgen we een inworp voor de Portugese. Een meter of tien voor de middenlijn. En uh, nee, daar helemaal. Uh, Alves uh, die uh, zegt: ja, welke bal is het nou? Ja, dat krijg je nu. Uh, ze gaan alles aanpakken om in ieder geval. voor zover het tempo in de wedstrijd zit, er dat nog uit te halen. Coen die gooit de bal naar voren van Marwerk. Wijs bij Van, uh, of van uh, er wordt tijd gerekt. Maar dat zal niet het element zijn wat uiteindelijk voor doorslaggevende betekenis is. Een wel tussen Marellis En uh, uiteindelijk de Jong wordt uh, gewonnen door de Nederlanders. Waardoor Stekenenburg in het balbezit is. En gaat de bal naar voren knallen. Nog te spelen. 20 minuten. Nederland ligt er op dit moment gewoon uit. Ja, behoorlijk. Omdat, er, zoals we zegt, ook Duitsland-Denemarken 1-1 is. En Duitsland zal daar sowieso moeten winnen. En dan moet Nederland zelf ook nog twee maken. Terwijl nu het balletje gaat naar de invaller. Nelson Oliveira, speler van Benfica aan de rechterkant Nani. Wordt natuurlijk gevaarlijk nu uh, zonder rugdekking daar van de wiel die een voorzet onderschept op Cristiano Ronaldo. Die bal terugkomt naar Stekelenburg. Blijkbaar een paar mensen die scheef in het stadion zitten dachten nog dat die bal bijna in zijn eigen doel ging. Want daar uh, klonk wat vanaf de tribune, maar het viel allemaal wel mee. Ingooit voor Nederland zelf inmiddels met uh, afvallei die uh, doorviel. Maar dan is er gezegd uh, door de scheidsrechter dat er eerst gewisseld gaat worden weer aan de Portugese kant. En wie komt er dan nu in het veld? Dat is Custodio. En Custodio, die uh, kennen wij natuurlijk allemaal van Sporting Braga, de ploeg die de laatste jaren zo ongelooflijk in opkomst is. En die komt dan voor Raul Merelles in het veld. Dat is uh, de plichtpleging, zo als we het vermelden. Merelles is dus ook een beetje. Uh... Een beetje hinkend uh, gaat op de bank zitten kijken hoe het balbezit is voor uh, Huntelaar. Huntelaar Van de Wiel. Van de Wiel raakt de bal kwijt. Uh, zoals hij constant ballen kwijtraakt. En nu werd uh, weggespeeld door Ronaldo die binnenkant bek de bal uh, binnen probeert te houden. Ja, daar gaat Ronaldo. Komt hier dan de twee voor Portugal. En is het dan definitief voorbij? Komt hij wel voor? Het is definitief voorbij. Lijkt het. Maar Nani mist van anderhalve meter. En Stekenburg in de reflex. Houdt Nederland wat de stand betreft in ieder geval nog even in de race. Goeie bal van Ronaldo en een goede redding van Stekelenburg op de inzet van Nani. Ja, die redding is briljant. Dit is een keeper die dat doet op uh, gevoel. Namelijk gewoon vol voor die hoek gaan omdat je voelt dat hij hem daarin gaat schieten. Dit zijn uh, niet te missen kansen, maar door Nani even goed gemist. Knap Stekenburg hoekschop voor Portugal. Het gevolg en zo mag je dan zeggen we leven nog even. maar. Het is nog niet echt een uh, plezierig leven op het moment. 18 minuten nog te gaan. 1-1 stand. João Moutinho gaat de hoekschop nemen. Uitdraaiende bal. Want dit keer vanaf de rechterkant. Komt op het hoofd van Cristiano Ronaldo. Bijna, bijna wordt weggekomen Van Persie. Opgevangen weer door de Portugees. Via Miguel Filoso. Die wil hem eigenlijk opnieuw inbrengen. Maar bedenkt zich. Geeft de bal terug aan Bruno Alves. En Bruno Alves schuift met hem helemaal terug. Zelfs op Fabio coen -trau. Die heeft dan wel mensen voorin gezien. En opent dan met de lange bal naar Joao Moutinho. Afgetroefd in de lucht. Bal werd hangen voor het Nederlandse strafgebied. En opgevangen dan door Matthijs. Matthijs die uh, de bal speelt naar Avalai. Avalai terug even richting van de wiel, Geeft hem goed Mee aan Avalaar. Aan de linkerkant van het veld is ruimte. Ziet Avalai dat ook? Wil dat ook met name zien? Speelt de bal niet naar Huntelaar? Gaat voor de actie. Het de bal zo lang aan de voet dat het helemaal dichtgelopen is in de defensie van de Portugese. Dus moet de bal even terug richting Vlaar. Vlaar en Mathijsen. Het Tempo is eruit. De ruimte ligt aan de linkerkant van het veld. En wordt nu gevonden met Robbe en met Sneijder. Sneijder halverwege de helft van de Portugese. Sneijder met het balletje richting Van de Vaart. Neemt de bal goed onder het liggen mee. Raakt hem uiteindelijk kwijt. Peppe werkt weg. En via Ronaldo gaan we weer beginnen aan een nieuwe Portugese counter. 5 tegen 2. Ja. Nou, dit moet het op gaan leveren. Dit is uh, de oefening, normaal gesproken. Want, uh, er wordt veel gelopen tot de bal van de voeten van Ronaldo. En dan gaat hij. Ronaldo tik 2-1. Het is gedaan, we liggen eruit. Want Cristiano Ronaldo krijgt de paas vanaf de rechterkant. Wacht nog even tot Van der Wiel langs komt glijden. Haalt hem er nog even achterlangs. Kijk wat de keeper is. Kijk wat de hoef is om hem in te schieten. En scoort zijn tweede van deze avond. Ja, Het is het risico dat je loopt. Bert van Marwijk moest gokken in deze fase en uh, verliest hard. Duidelijk, nee, ik twijfel een beetje aan een buitenspel, maar uh, dat zal het ongetwijfeld niet zijn. Op het moment uh, dat die aanval van Nederland wordt afgeslagen en we dus de counter krijgen van de Portugezen, ben ik direct benieuwd naar de herhaling. Want het balverlies is er en dan krijg je een hele snelle counter. Dan komen er 4-5 Portugezen tegen 2 Nederlanders. Dit is uh, nog geen buitenspel, maar ik ben benieuwd of dit buitenspel is. Nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is een prima goal, het is op het randje, maar het is zeker geen buitenspel. En Nederland gaat uh, troosteloos uh, van dit toernooi af. Met nul punten uit drie wedstrijden. Het is een onvoorstelbare afgang. En ik ben benieuwd wie die afgang op zijn rekening neemt. Zijn het de spelers alleen? Of zal Van Marwijk na de wedstrijd zeggen: van uh, Dit was hem over en uit. Want hij faalt met zijn ploeg. Ja, op een uh, vreselijke manier. Die natuurlijk uh, niet verwacht was ook. En die hadden we niet zien aankomen. Want. Oranje zou toch, vond iedereen een maand geleden, bij de favorieten horen met Duitsland en Spanje. En wie weet eh, dachten we nog van Frankrijk iets aardigs te zien. Maar Nederland zou toch in ieder geval zich bij de laatste vier, toch toch in ieder geval bij de laatste acht van het toernooi scharen. Maar na de pech tegen Denemarken, dat moet ik er wel bij zeggen, want die wedstrijd had Oranje natuurlijk gewoon moeten winnen in feite. Dan verloopt het er ook wat anders. Is Oranje toch twee keer op een onwaarschijnlijke manier afgesminkt door landen die echt een stapje verder en beter en eh, fitter, fitter zijn. zijn en alles ja. dan eh, het Nederlands elftal op dit moment. De bal gaat uh, nog even naar de linkerkant van het veld naar Robben. Robben met Pereira gaat daar voorbij. Robben doet dat goed. Speelt de bal dan uh, naar de punt van het 16 meter gebied. Uh, speelt hem naar Van der Vaart. Van der Vaart en Sneijder tussen twee man in. Sneijder nog een keer en dan uiteindelijk loopt hij tegen Pereira aan. Bal wordt over de zijlijn gespeeld. Halverwege de helft van Portugal. Gooit Nederland uh, de bal van Sneijder naar Van der Vaart in de korte combinatie. Sneijder zet de man van zich af. Speelt die bal voor. Komt hij uh, niet bij Van Persie en komt hij uiteindelijk bij Alves. En uh, ja, uh, je kan zeggen, we hebben met in de spits gespeeld. Ik heb hem niet gezien, maar hij heeft ook geen bal gehad, volgens mij. Nee. Ik heb uh, de hele wedstrijd vier dingetjes, kansjes van het zelf al opgeschreven. de hele wedstrijd, dat is niet veel. Er zit een goal bij ook nog. En aan de kant van Portugal staan er inmiddels veertien dingen. Het vertelt eigenlijk het verhaal, terwijl Matthijs nu aan de linkerkant wordt opgejaagd... en de bal tussen twee, drie tegenstanders door vrij riskant, maar goed meegeeft aan Nigel de Jong. In de middencirkel, Nigel nou, de Jong draait weg van de tegenstander die er eigenlijk al helemaal niet meer. is. Want hij was de andere kant opgelopen, komt een goede paard dan Van Persie. Van Persie op 20 meter van het doel. Van Persie, terwijl hij nu aan de andere kant van het veld van de vaart wijst en zegt ik wil die bal gaan, gaat hij naar snijden. Die gaat van een hele grote afstand schieten, daar heeft de keeper Rui Patricio niet al te veel moeite mee. Um, ja, dat is een wanhoopsschot, zo noemden wij dat vroeger. De bal bezit dus voor de Portugese. De Portugese terecht op een voorsprong. En eigenlijk is het verschil nog te klein op het scorebord. Om het duidelijk aan te geven hoe groot het krachtsverschil in deze wedstrijd is van de wiel. Vrije balkop die niet goed. Van de Vaart wordt weggeduwd door Moutinho het spel gaat verder. Nani dan. Robba probeert een beetje door te jagen op Nani. Maar Nani is ook getrukt en dan krijgt een vrije trap mee zodat wat dat betreft ook weer de tijd wegtikt in het voordeel van de Portugezen. Die dus zoals het er nu uitzien met, met Duitsland doorgaan. Naar de volgende ronde. En het is troosteloos hoor. Nederland drie gespeeld, nul punten. Het is onvoorstelbaar. Wat een fantastische afgang, tussen aanhalingstekens. Balbezit voor Moutinho. Raakt de bal kwijt. Van de wiel neemt over. En van de vaart heeft balbezit. Het gek is dat we ons natuurlijk telkens gefocust hebben op drie ploegen. die op drie punten zouden kunnen komen. Daar waren wij er een van geweest. Dan konden we nog door. Zometeen dreigt als Denemarken nog één goal maakt. Drie ploegen op zes. Dan kan Duitsland er nog uit. Pas op. Portugezen komen nog. Vanaf de rechterkant van het veld. Cristiano Ronaldo kiest weer positie. Komt de bal 3-1. Nee, want Stekenburg heeft hem te pakken. Voor nog niet alleen hij, maar ook Sharp en bespaart de, de 3-1 blijft ons zo bespaard. Maar als Denemarken nog een goal maakt, komt Duitsland nog serieus in de problemen in deze pool. Dat had eigenlijk ook niemand meer verwacht. Zo blijkt weer dat het een rare pool is. Van de Wiel overigens geblesseerd geraakt bij de actie van de Portugese van zo even. Er moet verzorging van het veld komen. Van Marwijk kijkt en weet dat er eigenlijk al niets meer te halen is. Met Van de Wiel gaat het weer. We gaan even kijken bij Ronald van der Geer. Want wat gebeurt er eigenlijk allemaal bij Denemarken Duitsland-Ronald? Er wordt er van niet gescoord, want het is er nog altijd 1-1 na 77 minuten. Kansenverhouding in de tweede helft 2-1 in het voordeel van de Denen. Daar waar inmiddels Gomez is vervangen door Klozen. En die Klozen wordt nu bijna gevonden in het strafschopgebied, Op aangegeven van Kedira Dan wordt er nog geclaimd dat er een hensbal is gemaakt door een van de Denen. Maar dat signaal wordt weggewolven. Nee, ja, is, Duitsland is niet heel erg overtuigend. Men is eigenlijk in de hele wedstrijd op zoek geweest via de combinatie naar de afmaker Gomes. Maar die lijn is door de Denen prima afgesneden. Een schot van Ziemling wat raar door Noyer verwerkt. Palsen op, of, ja, Palsen En alleen invaller Schurle is namens Duitsland in de tweede helft gevaarlijk geweest. Schot gekeerd door Andersen. 2 of 1-1 is het dus met nog 12 minuten. Hier nog 11 minuten te spelen met de Portugese die nog op jacht gaan naar de derde treffer. Via het centrum komt de bal uiteindelijk bij Oliveira. En die kan er uiteindelijk niet genoeg richting aan geven. Een van de invallers aan Portugese zijde. En bij Nederland lijkt het alsof Kuiten direct nog even in gaat komen. Maar het heeft allemaal niets meer op het lijf. Het Nederlands helftal is op een verschrikkelijke manier afgegaan tijdens dit EK. Terwijl Ronaldo op zoek gaat samen met Quantrao om nog naar 3-1 te gaan. Is het een corner uiteindelijk voor de Portugezen Die ervoor zorgt dat Nederland weer gewoon heel rustig moet gaan kijken naar datgene wat er in het eigen 16 meter gebied gebeurt. Het is vaak gebeurd. Dat wel dat een Europees team dat vieze wereldkampioen werd in volgende, het volgende kampioenschap. In de eerste ronde meteen uit werd geknikkerd. Heel vaak zelfs en dat is best opmerkelijk. Maar we hadden gehoopt dat het Nederland in ieder geval nu bespaard zou zijn. Want na 78 vonden we het genoeg. Hoekschop gaat uh, door Miguel Filoso getrapt worden. En, uh, bij de tweede paal duikt Bruno Alves op. Die kopt hem weer voor het doel. Dan wordt er gekopt door die invaller. Nelson Oliveira van uh, Benfica. Maar die kopt hem in de handen van Stekenburg. En zo krijgt ook nu Portugal nog de beste mogelijkheden. Thijssen blijft dit keer geblesseerd achter. Gaat het of gaat het niet? Hij is nu weer op zijn knieën gaan zitten. <laughs> Ik vond het aan jou. Ja. Met mij gaat het goed. goed nou, dat is in ieder geval iets. Matthijs heeft volgens mij pijn als een, een rechter schouder. En de scheidsrechter komt nu uh, vragen. Gaat het, denk ik? En uh, Matthijs knikt nee. Hij wordt besprongen door uh, Alves. En komt dan, denk ik, ja, dat is niet heel goed te zien. Of de rechter schouder. En als daar een probleem uh, ontstaat, dan zal hij vervangen moeten worden. En dat uh, kan, want er is nog maar twee keer... Uh, of één Doe het voor Ronald. Ja, we gaan naar Ronald. De vervanger van Boateng, Bender, gaat mee in een aanval van de Duitsers. en staat uiteindelijk als die aanval over vijf schijven terechtkomt aan de rechterkant van het strafschroepgebied. Op de goede plek, eindelijk de goal voor Duitsland. 2-1 voor en zo is het gevaar van een uitschakeling van Duitsland voorlopig even weggenomen. 2-1 op voorsprong tegen de D. Nou, dat betekent dat we maar drie doelpunten nodig hebben om nog door te gaan naar de kwartfinale. En dat we daar nog voor hebben uh, negen minuten. Terwijl uh, Mark van Bommel de bal uh, geeft uh, aan uh, Van de Wiel. Van de Wiel halverwege de helft van de Portugese. Kijken of er nog wat te halen valt. Voor Dennis net met Avelay. Avelay speelt de bal naar Van der Vaart. Van der Vaart naar de linkerkant van het veld uh, richting Snijder, Snijder naar Robben. Robben met uh, misschien een actie. Maar er is een uh, muur van rode verdedigers van de Portugese. Bal van Snijder, Komt er wel, komt er niet. Gaat er uiteindelijk uh, via Coantrao. In de handen van uh, doelman uh, Rui Patricio. En zo, voor zover je kan spreken van gevaar, is ook dat voorbij. Nu wel uh, mag nog een bal uh, richting de middenlijn spelen. Cristiano Ronaldo zit er even tussen. João Moutinho gaat Pasen. Dat is een prachtige pas. Nani voor uh, Matthijs. Hij probeert op te duiken. Maar Matthijs nog net een voetje voor krijgt. Zo neemt hij dan zelf alweer over via de jong. Het hoofd van de middenlijn moet uh, terug. Wordt behoorlijk teruggedrongen zelfs. Dus een 2-3 tegenstanders in. Gaat de bal via van de wiel terug naar Stekelenburg? Stekelenburg die dan. Uh, ja, deze wedstrijd toch weer een paar geweldige reddingen achter zijn naam heeft gekregen. Maar uiteindelijk toch het schip ook niet vlot kon trekken. Portugal met 2-1 voor in de slotfase van deze wedstrijd. Met nog 8 minuten op de klok. Sneijder komt de bal halen. 2 meter over de middenlijn en geeft hij mee aan Van der Vaart. Bal naar de rechterkant van het veld komt er niet. Alves zit ertussen. Bal kwam uiteindelijk in de punt van de aanval. Sneijder zit erbij, maar wordt ook opzij gezet. En dan via Nani is het bal bezit met Moutinho. Moutinho met Oliveira voor het doel. Raakt hem niet goed. Is er is een overname met Van der Vaart. Van de Vlaar Verwacht men dat hij instapt, deed hij ook, maar de bal kwam uiteindelijk bij de jongen, uh, Avalai dan. Avalai uh, met de dribbel, uh, geeft de bal goed aan de rechterkant van het veld. Dus misschien enige ruimte bij Huntelaar. Huntelaar uh, met de bal naar de linkerkant, is ook uitstekend, uh, komt bij Robben terecht. Ook dat is goed richting Vlaar, uh, van, uh, van de vaart. Van de vaart met een schotje en het gaat erin. Nee, binnenkant paal. Dat had een beter lot verdiend. Goede aanval van Oranje. Hij doet eigenlijk hetzelfde als met de goal die hij maakt met heel veel gevoel de verre hoek zoeken. Terwijl de bal nu nog een keer door afleid wordt voorgezet. Maar die schiet dan tegen Koen Trouwe op. Ja, Zo zit het dan voor de zoveelste keer in dit toernooi niet mee. Hoewel we ook aan de andere kant natuurlijk ballen op onze palen hebben gezien. Vandaag bijvoorbeeld van Ronaldo. En in de wedstrijd tegen Duitsland van Eusil. Maar deze van Van der Vaart mag er zijn met rechts ook nog. Die doet hij met uh, ja, een prachtige bal. Die is echt op weg naar de kruis. En keeper komt een halve meter te laat. want de bal ploft op de paal. Dat had in ieder geval nog enig... Het enige troost gegeven dat je deze wedstrijd dan in ieder geval met een gelijk spel zou kunnen eindigen. Ja. Je schiet er allemaal helemaal niks meer mee op, dat breng ik ook wel, maar toch. Ja, balbezit is er voor de Jong en voor Ronaldo omdat er even twee ballen in het veld waren. En daar uh, is er nu één van weg gedaan. Quantrao gooit de bal uh, terug. Doet dat richting Alves. En Alves die speelt de bal terug richting Patricio. De doelman die uh, eigenlijk uh, niet zo heel erg veel te doen heeft gehad. En dat wat hij moest doen, deed hij vrij onrustig. Maar Nederland heeft er niet echt van kon profiteren. Niet echt gevaarlijk geweest. Geen uitgespeelde kansen. Waarvan je zegt: wauw, dat was een ongelofelijke redding. En wat kwam Portugal daar goed weg deed. Dat geldt alleen voor uh, datgene wat de Portugezen hebben gedaan. En waar Nederland goed weg kon. En waar een aantal keren Stekenburg uitstekend uh, stond tussen de ...om erger te voorkomen. Robben met het balbezit. Ter hoogte van de middenlijn. Speelt hij wel even terug naar Matthijs, Die dus met zijn schouderblessure in ieder geval door kan spelen. En het balbezit voor Sneijder die de bal helemaal in de laatste linie komt halen. de Pasner van de Vaart. Het is een bal over een meter. Of 30, gaat de bal breed naar de Jong. Haalt hem achter zijn standmeet langs. Daarmee ontdoet hij zich van de tegenstander Nelson Oliveira. De bal aan de buitenkant waar Afelaj staat. Die heeft wel wat ruimte. Goed meegegeven aan Van Persie. Huntelaar voor het doel. Van Persie. Dreigt, het nu binnen via de buitenkant. Geeft een voorzet. Raakt de bal denk ik, niet helemaal goed. Wordt weggekopt door Peppe. voordat Huntla bij kan komen. Het levert het bel zelf nog een hoekschop op. Daarvan hebben we er dan toch inmiddels zes mogen nemen. Of dit is de zesde, liever gezegd. Met nog zes officiële minuten te gaan komt Snijder en Robert. Dat is het duo dat zich er altijd mee bemoeit. Zich ook nu weer melden. Dan gaat de bal van de vaart? Ja, dat, dit hebben we eerder gezien. Zo'n hoekschop dat wordt al kort gegeven. En de man die je moet ontvangen rekent er niet eens op. We krijgen nu de kampioenschappen hardlopen voor Portugezen. Waarbij de uitbraak er is. Nani geen buitenspel staat. Twee in de stand is. Voorzitter van Nani is niet goed. Gaat over het doel. En uiteindelijk is die counter dus heel slecht uitgespeeld. En Nederland heeft nu enige ruimte omdat er wat Portugezen voor de bal staan. Bal van Van der Vaart. Van der Vaart naar de linkerkant van het veld naar Robber. Neemt die bal aan. Speelt de bal naar Sneijder. Sneijder tussen twee man door. Moet daar een opening zien te vinden. Vindt hij wel, maar dat heeft Alves ook gezien. En die ramt de bal naar, naar voren. En zo tikken de laatste minuten voor Nederland van het Europese kampioenschap weg. En hebben we dus uh, sinds 1980 niet zo'n grote desillusie gehad. Voor het Nederlandse voetbal in 1990. Toen was het ook niet goed. Maar kwam in ieder geval nog een ronde verder nadat er heel slecht was begonnen. En uiteindelijk was toen Duitsland in Milaan de sterkere. Maar dit is een, een grote afgang voor een generatie. Waarvan je mag zeggen dat het dus één keer een WK finale heeft gespeeld. Maar voor de rest in het Nederlands zelf geen prijzen heeft kunnen halen. Waarbij natuurlijk nog een aantal jongeren doorspelen richting Frankrijk en Brazilië. Nani schiet nog een keer over. En daar waar de kansen zijn, zijn de Portugese kansen. De 80 gingen we er inderdaad uit. Dan hadden we nog wel vier punten na een overwinning op Griekenland. En een gelijk spel tegen Tsjechoslowakije. Ja. Toen kwam Klaus Ahlof die er drie in schot En we verloren met 3-2 van West-Duitsland. Maar dit is wel heel ontluisterend. Wat hier allemaal gebeurt. Dat is echt het woord ontluisterend. Wat het Nederlands Elton heeft laten zien. In drie wedstrijden op dit Europese kampioenschap. Het is uh, ondermaats geweest. Het heeft geen moment de indruk gewekt dat het in de buurt zou komen. Van nou laat staan een titel. Maar desnoods de volgende ronde. Het is uh, zwak afgesminkt aan alle kanten. En op geen enkele manier de indruk gegeven niet aan ons, maar niet aan zichzelf en niet aan de boze buitenwereld. Van hier staat een uh, ploeg die zichzelf met recht favoriet mag noemen. Het komt op alle fronten tekort. Ja, maar je hebt het over ploegen, dat is het helemaal niet. Hè? Dat. Het is gewoon een uh, aan elkaar samenhangend uh, groepje individuen. Synergie is er helemaal niet. Terwijl er nu een goal misschien komt van Huntelaar. Nee, die knalde wel net naast. Nee, het is speculeren op... Uh, dat is eigenlijk altijd wat Van Margenwijk heeft gedaan. De boel dicht maar achterin. En speculeren op de kwaliteiten van uh, vier spelers van grote klasse. En als dat niet lukt. En als je het achterin niet onder grip kan houden. En het middenveld ook uh, helemaal niet meer kan bezitten. Ja, dan is het gewoon... Uh, dan, dan is het ook niks. En ja, we spelen tactisch ook. Euh, eigenlijk hebben we, hebben we in al die tijd maar één spelletje gespeeld. En als we dan een keer wat anders moeten doen, weet niemand meer wat er moet gebeuren. Ja, nou is het niet normaal waar. Want er zijn wel fase die zeg maar met dat punt naar achteren met twee mensen voor één controleur speelden. Tweede dat... thuis om uit. Ja, en dat was hartstikke dat goed. Dat waren de beste wedstrijden, ja. Nee, er is inderdaad... Uh, maar we zijn niet fit genoeg. We dat... zijn niet fit, we zijn niet scherp, we zijn niet hongerig. We durven geen pijn te lijden. Ik heb niemand gezien, ook vanavond, die, die bij wijze van spreken tot aan het krampgevoel doorgaat. Misschien denken we toch ergens in ons onderbewustzijn dat we veel beter zijn dan we zijn. Zeker. En uh, dat ja. helpt niet. Nee. En misschien hoort dat ook wel bij een ploeg die een uh, WK-finale haalt. Ook toen natuurlijk hield niemand daar nou rekening mee. Nee, dat dat klopt. allemaal komt. Nou ja, wat ik net zei. Hè, een Europese ploeg die een WK-finale verliest. Heel vaak daarna in de eerste ronde eruit. Hoogmoed komt voor de Valklaar ja. blijkbaar. Ja. blijkbaar. Ja. Wissel nog een Portugese kant voor het waard. is dus Rolando, verdediger van uh, Porto. Zeg ik dat goed? Porto, hè? ja. Porto. En uh, die komt dan voor Nani. Extra verdediger erbij, nou ja, oké, okay, dat uh, zal allemaal wel. Palbezit uh, voor de Portugese via een andere invaller, Nelson Oliveira... die een duel verstrikt raakt met Van de Wilder en Ingooi en Overhoud. Bij Denemarken-Duitsland is er nog altijd 2-1 voor de Duitsers. Dat betekent dat Duitsland en Portugal met 9 en 6 punten doorgaan... en Denemarken met 3 en Nederland met 0 punten. Afscheid nemen van dit Europees kampioenschap. Na vanavond. Aflaai gooit nog een keer naar Van der Wiel. De klok tikt. 2,5 minuut nog. Plus extra tijd. Ik hoop dat uh, veel extra tijd dit elftal bespaard blijft. Want dat is allemaal nergens meer voor nodig. Balbe zit bij Snijder. Sneijder, Sneijder uh, die uh, de bal dan gaat geven. Nog naar de linkerkant van het veld. Naar Robben. Uh, Robben uh, op zijn beurt naar, naar wie? Naar nee, niet naar Van der Vaart. Die loopt in de dekking. Krijgt uiteindelijk toch de bal. Omdat hij goed van zijn man wegloopt. Goede bal van Sneijder. Komt de goal van Van Persie. Die schiet hem gewoon naast. Dit is een fantastische aanval, maar die bal moet er wel in. Nou, heb, nou ga ik iets gek zeggen. Nederland heeft, dat vertelde jij geloof ik, 11 minuten voor tijd met een grote glimlach. We hebben drie goals nodig. In de afgelopen vier minuten heeft Van der Vaart op de paal geschoten. Heeft Huntelaar vanaf 7 meter een halve meter naast geschoten En staat nu Van Persie vrij voor de keeper. Ja. En dan gaan ze echt niet altijd allemaal in. Maar je hebt dus 300% kansen gekregen in de heb laatste 5 minuten. Heb je gelijk. Nou, Van Marwijk zit uh, mismoedig te kijken. En uh, die voelt het natuurlijk ook wel uh, dat er een hoop, een heel hoop terechte kritiek uh, op zijn hoofd wordt uitgestort. En uh, daar waar hij uh, bij wijze van spreken als hij dit scenario had geweten tegen PSV had gezegd... Uh, na het uh, EK kom ik gezellig naar uh, PSV toe waar sprake van was. Maar uh, inmiddels ging men toen uh, met advocaat in zijn omdat PSV er niet op kon wachten. Maar daar is wel degelijk uh, in bepaalde fase een paar maanden geleden over gesproken. Balbe zit nu bij Robben. Robben aan de linkerkant van het veld. Uh, probeert tussen twee man door te gaan. Lukt niet. Komt hij bij Snijder. Uh, de bal wordt uiteindelijk weggewerkt door de Portugezen. Die een beetje in de verdrukking komen te staan. Maar ja, het is een luxe verdrukking. Want officieel nog één minuut te spelen. En een twee in voorsprong. En weten dat men in de kwartfinale gaat spelen. En uiteindelijk daar tegen de Tsjechen gaat spelen. Wat natuurlijk ook een uitstekende gelegenheid is. Om nog verder in het toernooi te komen. Uiteindelijk kan de bal die in het centrum van de aanval wordt gespeeld. niet door van de vaart onder controle worden gekregen. En is het van de wiel die het hoogte van de middellijn kan gaan ingooien. Dat doet hij op de borst van Rond Vlaar. In de laatste minuut van de wedstrijd. En eh, Vlaar die een paas geeft ja, naar Wien. Van Persie, die kopt wel door, tenminste dat wil hij graag, maar die wordt afgetroefd in de lucht door een inval als invallers Rolando, de verdediger dus van Porto, we hem al. En dan komt er misschien nog één Portugese counter als het schakelstation, Miguel Verloos, dat de bal in ieder geval meteen diep geeft en breed, dat doet hij. En dan komt er nog een mogelijkheid voor Cristiano Ronaldo, die draait en draait en schiet op de paal. En die bal uh, komt dan nog bijna in zijn voeten terug ook, wat gemakkelijk waarmee het allemaal mag. Het geeft wel aan dat als je nou achterin maar drie mensen hebt en niet meer vier, dat het met spelers als Ronaldo als tegenstander wel een heel groot probleem wordt, de paal. Anders was het 3-1 geweest. Officiële speeltijd zit erop. Er wordt nog een overtreding gemaakt. Scheidsrechter boos, spelers boos. Vrij schop wordt Nederlands al afgeluid. Slachtoffer staat weer en heeft de vrij schop genomen. De vierde official gaat ons vertellen hoeveel extra tijd erbij komt. Dat zijn maar vier minuten. Natuurlijk is het van belang omdat er ook voor Portugal nog van alles kan veranderen. En dat het de eindstand in deze pool natuurlijk zou kunnen beïnvloeden. Twee in de voorsprong hier van Portugal. Twee in de voorsprong van Duitsland in de wedstrijd tegen Denemarken. Dus Duitsland en. De Portugal door op dit moment voorzet nog. En een mogelijkheid nog voor Huntelaar die net onder de bal doorgaat. En ook hier een mogelijkheid voor het zelf al onbenut gelaten. Keeper Rui Patricio krijgt de bal van voorbij de tweede paal door João Pereira weer teruggeklopt. En gaat dan heel treiterig even wachten. Totdat er een Nederlander bereid is om even naar hem toe te lopen. Pak dan pas de bal op. Dat zal allemaal wel. De wedstrijd is gespeeld. Het toernooi is voor Oranje gespeeld. En dat is een pijnlijke conclusie. Na drie wedstrijden tegen Denemarken, en Duitsland en Portugal. Waarvan natuurlijk van tevoren iedereen zei: het de poel des doods. Maar dat je daar als Nederland naar drie wedstrijden met nul punten van het veld zou stappen. en ze alle drie zou verliezen. dat had toch echt niemand verwacht. Stekenburg aan de bal. Vlaar wijst. Dat heeft allemaal niet zoveel zin meer. Het beste bij Oranje is er wel af. Maar toch, de gekke gedachte laat me niet los dat je in de 84ste, 86ste en 88ste minuut dus 300% kansen krijgt en een keer de paal raakt. Waardoor je de wedstrijd, hoe idioot het ook klinkt, zelfs nog een beetje je kant op had kunnen trekken. En nog voor een, slordige, of een spannende slotfase had kunnen zorgen. Maar dat is natuurlijk nu niet meer het geval bij die 2-1 voorsprong nog altijd voor de Portugezen. Huntelaar krijgt nog een bal. Zou in ieder geval zijn naam nog graag op het scorebord krijgen op dit toernooi. Avelaar zit voor. De bal wordt onderweg aangeraakt door Philozo. En komt dan in de handen van Rui Patricio bij de tweede paal stond van Persie te wachten. Maar die komt er... Niet bij. Cristiano Ronaldo kijkt nog een keer naar zijn keeper en zegt... Uh, ...kom maar, want ik sta hier weliswaar nu alleen tussen drie verdedigers. En dan komt er een hoge trap. Die moet dan worden weggekoppeld door Matthijs. En Matthijs kopt die bal weg, doet dat in de voeten van Snijden. Het is natuurlijk ook zo geweest dat uh, twee jaar geleden op het wereldkampioenschap... ...bij Oranje eigenlijk alles mee zit. Toen lachte het geluk Oranje toe. En nu uh, heeft Oranje vooral ook pech, want het mislukt eigenlijk net alles. Terwijl Robben nog eens aan een actie begint en dan over de knie gaat bij Joao Pereira. En een vrij schop nog krijgt in de spotfase van deze wedstrijd. Pereira krijgt nog geel ook. Dat is een beetje onhandig eigenlijk om dat in deze fase van de wedstrijd uh, nog te doen. Dat kan hij wel hebben. Maar voor de volgende ronde zou hem dat dus duur kunnen komen te staan. Dus hij nog een keer geel pakt. Vrij schot voor dezelfde als snijden. Legt nog een bal voor het doel. Daar wil Hunter naar kopen. Maar de bal wordt weggekopt door de Portugezen via Pepe. Opnieuw ingebracht vanaf de rechterkant door Afflaai. Die heeft in ieder geval bij de zijlijn de bal gekregen. Zet hem ook voor. Maar die bal is veel te laag. Bruno Alves verdedigt zonder enig probleem uit. De stoere verdediger van Zenit. Komt de bal toch weer voor de voeten van Van der Viel. Die brengt hem opnieuw in. Weer Alves naar de bal. Dit keer met het hoofd. Is eerder bij de bal een aflaai. Geeft hem dan nou, geen peer. Probeerde met gevoel de bal mee te geven. Aan invaller Nelson Oliveira. Op middenveld valt die bal er voor de voeten van Miguel Verlozo. Die heb ik een aantal keren genoemd vanavond. Omdat hij me uitstekend bevalt als controleur. scheidsrechter. zegt pakt de fluit. Kijkt op zijn horloge. Vindt hij het altijd? Of uh, zegt hij, we mogen nog even. Hij zegt, we mogen nog even. De gooi gooien nog eens. De trouw trapt nog eens een keer een bal naar voren. Van de wiel verlengd met het hoofd. Vlaar trapt de bal de andere kant op. De Jong neemt de bal aan op zijn borst. Vel uh, geattaqueerd door Joao Boutinho. Die dan uh, de bal van Van de Jong afpakt. Van wel een uh, ingooi dus weggeeft aan het Nederlands elftal. Dat uh, met een staart tussen de benen terug het vliegtuig in mag. En uh, naar Krakau om daar morgen nog te verblijven en dan in de loop van morgen terug naar Nederland te vliegen. En dan dit toernooi zo snel mogelijk te vergeten. In die zin dat er wel van geleerd moet worden. Want dat het op deze weg niet kan, en niet gaat, dat was Gadeweg dit toernooi al duidelijk. En dat wordt nu een hele harde werkelijkheid. Als Sneijder nog een keer aanzet en de bal meegeeft aan Van Persie, komt zijn moment al toch nog mee. Want de bal gaat via de kluts in de handen komen van de keeper. goeie Patricio, de scheidsrechter, kijkt nog eens op zijn klok. Van Persie moedig terug. De Portugezen zijn massaal de uit. Uitgekomen en zeggen nu tegen de scheidsrechter ons betreft mag je afsluiten, want dan staan wij in ieder geval in de volgende ronde. En dat zou ons bijzonder goed smaken. Zoals gezegd in de wedstrijd in de kwartfinale tegen Tsjechië. Dat is dan op papier ook nog niet de allermoeilijkste opgave. Zeker niet als je uit deze pool komt, zal men in Portugal denken. Balbezit nog voor de Portugezen via Custodio, middenvelden. Portugese wisselspelers lopen nu echt eerst bijna het veld in. De scheidsrechter zegt uh, we zijn klaar. Portugal verslaat Nederland met 2-1. Oranje wordt aan alle kanten afgesmiet en voorbij op een desastreus. Europees kampioenschap waar achterin volgens van Denemarken, Duitsland en Portugal wordt verloren. Terwijl het elftal op geen enkel moment indruk heeft gewekt dat het A een team was, B fit was en C klaar voor de taak. En het Nederlands elftal gaat met een staart tussen de benen terug naar eigen land, een toernooi waar lessen uit moeten worden getrokken voor de toekomst, waar iedereen in de spiegel zal moeten kijken, maar wat je tegelijkertijd ook zo snel mogelijk zou willen vergeten. Want zo droevig als nu, zo droevig was het nog nooit. Goed, een reden om straks uitgebreid na te praten met betrokkenen vanzelfsprekend. We hopen de bondscoach snel te kunnen laten horen en de spelers zodra ze uit de kleedkamers komen. Of misschien wel voordat ze de kleedkamer in zijn gegaan. En wat doet Bert van Marwijk? Er waren verhalen dat hij de eer aan zou houden. Nou, Zo meteen hopen we dan maar te horen of dat ook het geval is. Eerst even kijken bij Denemarken-Duitsland. Want De Denen hadden op een gegeven moment nog één doelpunt nodig en dan lagen de Duitsers eruit, Roland. En toen maakten de Duitsers een doelpunt via Bender. En toen was alles over en uit. Notabene de rechtsback die inviel voor Boating, Die geschorst was. Londen ronden een prima aanval af. Kreeg de bal uiteindelijk in de voeten gespeeld van Eusiel. Was meegelopen. Het was een beetje een behoudende tweede helft. De Duitsers niet meer vol op de aanval spelen. Dit in de wetenschap dat ja, een gelijk spel ook genoeg was. Vooral niks meer tegen krijgen Na nou, nog twee schoten van afstand gezien van de Denen. En dat was het dan ook. En de Duitsers twee keer gevaarlijk geweest via Schurle. En uiteindelijk dus de goal via Bender. Zuinig zou je bijna zeggen. In de tweede helft naar de kwartfinale gegaan. Waarin het Griekenland ontmoet. Maar wel gewoon beter dan de Denen. Meer balbezit. Met name natuurlijk in de eerste helft. Veel kansen ook voor de Duitse ploeg in het begin van de wedstrijd. De Duitsers uiteindelijk de verdiende winnaar deze avond in Le Vif. Met de volle winst door naar de kwartfinale. Negen punten uit drie. De hoofdpunten van het nieuws nu, Juri Stuenitsky. Ja, Nederland is dus uitgeschakeld op het EK. In Garkov werden 2-1 voor Portugal. Van der Vaart opende de score voor Nederland in de 11e minuut. Maar Ronaldo maakte twee doelpunten. Hij scoorde in de 28e en 74e minuut. Ook Duitsland gaat door naar de kwartfinale. Duitsland wil met 2-1 van Denemarken. De leider van de Griekse conservatieven heeft de overwinning opgeëist... van de parlementsverkiezingen. Antonis Samaras van de partij Nieuwe Democratie... zei dat de uitslag een overwinning is voor de euro en Europa. Uit de eerste officiële prognose blijkt dat zijn partij... bijna 30 procent van de stemmen haalt... en samen met de pro-Europese Pasok-partij een meerderheid heeft. Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië... eist dat de strijdende partijen de evacuatie toestaan... van burgers uit belegerde steden...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 Hollande krijgt met deze uitslag vrijbaan... om zijn verkiezingsbelofte in te lossen. Zijn partij had al een meerderheid in de Senaat, in alle regionale raden... en na vandaag dus waarschijnlijk ook in de Nationale Assemblée. In Zweden is een dierenverzorgster om het leven gekomen... toen ze werd aangevallen door wolven. Het gebeurde in een dierentuin in het zuidoosten van Zweden. De vrouw was alleen het omheinde terrein van de wolven binnengegaan. Collega's gingen op zoek naar de verzorgster... toen ze geen contact meer met haar konden krijgen en vonden uiteindelijk haar lichaam. Het weer, opklaringen en een graad of 12. Morgenochtend stevige buien met kans op onweer. In de middag wordt het droog en breekt de zon door. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We zijn er bij Esso trots op dat we brandstoffen ontwikkelen... die op moleculair niveau helpen om uw motor soepeler te laten draaien...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, we blikken terug op de uitschakeling van Oranje. En houdt bondscoach Van Marwijk de eer aan zichzelf. En in het volgend uur blikken we ook terug op de Griekse verkiezingen met PvdA prominent Willem Vermeend. Maar eerst natuurlijk naar Fons. Ja, Fons. Ja. Eh, kijk eens, Zagreiner. <laughs> nee, dat valt wel mee, want uh, het, heeft er, het heeft er niet uh, één moment in gezeten, dit toernooi. Nooit overtuiging gehad. Um, dus ja, dan is dit. Een logisch verhaal, um, ook zijn derde wedstrijd dat je niet wint. Ja, um, er werd in uh, het verslag uh, gewacht gemaakt van uh, het feit dat Oranje veel uh, slechter in qua conditie was en dat de Portugezen veel fitter waren. Heb jij die indruk ook? Nou ja, er werd steeds ook gezegd uh, door de verslaggevers van diensten uh, dat het al uh, opviel dat het ja, tussen de 20e en de 30e minuut al uh, uh, uh, het geval was en dat er dan steeds een tegengoal viel. Mm -hmm. ja, het gaat me wat ver om, uh, om dat uh, aan de conditie te wijten. Maar ongetwijfeld is er, uh, is er ook uh, goed getraind, hard getraind, dat zal allemaal wel. Alleen, ja, je, je kan uh, dat hele toernooi gaan evalueren. Al dat reizen hè, van dat ene klimaat naar dat andere klimaat... zal ongetwijfeld allemaal een rol hebben gespeeld. En echt fit ogen ze niet. Dat maar, maar daar verlies je toch een toernooi niet op? Nee, maar het, het heeft er misschien een klein beetje mee te maken. Maar het klopt. In, in, in, in, in Zuid-Afrika hadden we volgens mij ook die enorme temperatuurverschillen... op een gegeven moment. Ja, dat klopt. En daar zat het heel erg <Gül> mee. En dat zat het dit toernooi niet. Um, maar het, het klopt. Ze ogen niet topfit. Dat klopt. Het, uh, ja, en het kan ook niet uh, eraan liggen dat uh, heel veel spelers... een lang zijn hebben gehad. Want er zijn er heel veel die juist heel weinig hebben gespeeld dit jaar. Dus ergens zit het niet goed. Dat is dan het zoeken naar excuses. Ja, daarom. En dat moeten we ook niet doen. Het was niet goed genoeg. Te veel spelers niet in goede doen, te veel spelers niet in de goede vorm. Ja. En vooral verdedigend, ja, dat blijft zeer zeer kwetsbaar. Je bent ook trainer. Op een iets ander niveau heb jij ongetwijfeld dezelfde problemen gehad als Bert van Mouwerek. Nu eh, dat je de grip kwijtraakt van je elftal. Dat je denkt, het loopt niet. Maar ik kan het niet pakken. Hoe frustrerend is dat voor een trainer? Nou ja, dan ben je, ten eerste ben je dan een heel jaar met zo'n zo groep bezig. Hè. Dus dan kun je uh, wat meer doen, denk ik, als dat je... In jouw geval bedoel je? Ja, als dat je bondscoach ja. bent en die gasten eigenlijk uh, pas treft na het seizoen... Hè, in, een, uh, in een kleine voorbereiding uh, van een, een week of drie, vier. Ja, dat is heel anders. Je volgt die spelers wel het hele jaar, maar je traint ze niet zelf... Ja, dat is nou eenmaal uh, het vak van botscoach. Maar als je trainer bent en je ziet het eens een keer minder gaan... Ja, dan kun je van alles verzinnen natuurlijk om het tijd te keren. Bert van Marwijk heeft al aangegeven in het nieuwe contract... wat hij heeft getekend uh, bij de KNVB... dat als een grote club zich meldt, uh, dan mag hij weg... Dus dan uh, zou je daarmee ook de conclusie kunnen trekken dat hij eigenlijk toch ook alweer verlangt naar uh, uh, op een of andere manier uh, uh, het weer met zijn voeten in de klei staan iedere dag. Zoals ze dat zo mooi zeggen, met zijn voetbalschoenen. Ja, nee, klopt. Uh, en uh, Heb jij dan nu niet de indruk met die frustratie die hij nu heeft van ik heb die jongens niet het hele jaar, ik heb het niet kunnen kantelen, ik ben er klaar mee. Ja, natuurlijk, dat zou hij zeker kunnen denken en ook zijn imago loopt natuurlijk een deukje op. Maar dat blijkt maar weer. Je bent als trainer ben je ook afhankelijk van heel veel factoren. Je moet ook een beetje geluk hebben. He, als je denkt aan Van de Hoidonk die, die, die acht vrije trappen erin schiet... in het jaar dat Feyenoord de UEFA Cup wint. Daar heeft het ook mee te maken. Je moet, je moet een beetje geluk hebben als trainer. Uh, je moet een fitte groep hebben. Nou, uh, de beste spelers, je moet in de vorm zijn. Dat soort zaken zijn ook van uh, groot belang. Want geluk ja. kan je ook afdwingen natuurlijk. Ja, dat wordt wel eens gezegd. Ja. Dat, dat, nou ja, dat klopt wel. Um, als jij uh, als Nederlands elftal zijnde... Uh, dwingend speelt, agressief op de helft van de tegenstander... dan dwing je vaak het geluk wel jouw kant op. En dat hebben we dit toernooi niet gezien. En daarom denk ik ook geen rijtje geluk gekend. Wat zouden de gevolgen nu kunnen zijn voor uh, het Nederlands voetbal... in het algemeen gaat het een beetje ver, maar in ieder geval voor het Nederlands al. Nou ja, het, het is wel zo geweest de afgelopen jaren dat het uh, natuurlijk zo was... Uh, dat er over de competitie, er werd al soms wat denigerend gedaan over het niveau... Uh, Europees... Um, in de, in de, wat clubvoetbal betreft konden we geen rol van betekenis meer spelen... en hield het Nederlands elftal ons land nog een beetje op de kaart en op de been. Als dat weg gaat vallen, ja, dan zijn we denk ik toe aan een, aan een hele vervelende periode in het Nederlands voetbal. Want juist dat Nederlands elftal was het paradepaardje van ons land. Ja, en, en dat moet heel snel weer, weer terug. Nou maar, worden, ja. ja ook nee, wel in de ga. commentaren misschien denken we ook wel hebben we ook lang gedacht dat we eigenlijk ja, beter zijn dan we in werkelijkheid echt zijn. Ja, je krijgt nu een tik vol op de kin en dan moet je dat accepteren. En en we staan heel duidelijk weer even met de beide benen op de grond en het klopt wat er net gezegd is ook uh, door, de, door de verslaggevers, door Bas en door Jack. Ja, we moeten wel even heel, heel goed in de spiegel kijken. Want er is genoeg misgegaan en ja, dat mag je concluderen. En we hebben een heel slecht toernooi gespeeld en geen enkel moment aanspraak mogen maken op meer. Goed, we gaan uh, even naar uh, Garkov, naar uh, Bert Maalderink met Rafael van der Vaart. Mag je nou concluderen dat jullie lang niet goed genoeg zijn ook om de volgende ronde te halen? Ja, dit EK absoluut niet meer. Hoe kan dat nou eigenlijk, hè? Dat het zo ontzettend tegenvalt en misschien ook wel slecht is? Ja, het is gewoon slecht. Ik bedoel, je verliest drie keer en uh, we, hebben, we hebben het niet verdiend. En uh, ja, vanaf... Ja, je kan nog zeggen zoveel kansen, dit, dat. Maar ja, je moet gewoon veel beter spelen en dat is niet gebeurd, dit EK. Is de teleurstelling nou heel erg groot bij jou? Of is die eigenlijk alweer voorbij? Ik bedoel, dat je deze wedstrijd ja, dat je dan toch nooit echt kans hebt gehad om iets te bereiken. Nou ja, je weet dat het moeilijk is. Ik bedoel, je moet er twee maken en een goede ploeg doet het verschil. En dan begin je goed met 1-0. Dan hoop je, hè, dat je dat je er nog één kan maken. Dan doen we zien wat nerveus worden. Maar ja, ze scoren. daarna gingen ze steeds beter spelen en, en wij niet. Nee. In de eerste helft Wesley snijder op links. De man die het afgelopen wedstrijden als iemand het al bepaalde, was hij dat. En die was toch een beetje verbannen naar de linkerkant. Amper in het spel betrokken. Was dat ook niet zo verstandig achteraf. Ja, maar weet je, het is bij achteraf is zo makkelijk. Ik bedoel, jullie lopen al uh, geloof ik vanaf begin, uh, minuut 1 dat hun te laten voor met elkaar moeten spelen. En. Uh, nou, dat gebeurde vandaag. En dan is het ook weer niet goed. Dus ik bedoel, ja, uh, yeah, zo is het. Uh, we hebben gewoon allemaal slecht gespeeld. Je moet allemaal in de spiegel kijken, maar uh, we hebben er geen reet aan. Zo moet je het zien. En. Uh, ja, dit is alleen sneu uh, voor, voor al die fans. Ja, want je hebt wel gelijk hoor. Uh, er leek helemaal geen sleutel tot succes te zijn uh, dit EK. Was hij de er wel? Heeft van ergens nog een sleutel gelegen? Ja, misschien is je dit tot een goed einde had gebracht. Maar uh, ja, als je de eerste van Denemarken Vries... dan weet je gewoon dat het uh, zeker tegen de topploeg als Duitsland en Portugal... Ja, dat mis kan gaan. Het vertrouwen was gewoon weg. En, uh, ja, het is, uh, we beginnen weer op nul. Ja, waarmee eigenlijk? Ik zou het even op dit moment even niet weten. Nee, Rafael uh, van der Vaart. Ja, en willen we het weten? Nou ja, eigenlijk niet natuurlijk. Maar hoe groot is het feest bij de Portugezen? Correspondent José da Silva in Portugal. José, hoe is het in de kroeg? Nou, nu is het een beetje rustig. Maar zo ja, dat hoor ik. Die... Ja, het is nu een beetje rustig, maar zojuist ging die kroeg helemaal uit zijn dak, moet je eens, eens zeggen. Het, het schudt op zijn grondvesten. Zeker toen Portugal het tweede doelpunt scoorde. Uh, een grote avond van Cristiano Ronaldo. Echt zijn uh, avond vanavond. Twee doelpunten, twee prachtige doelpunten. Hij heeft een paar goede kansen gehad en hij heeft er twee benut. En die gingen er mooi in. Dus uh, ja, de statistieken zeggen het weer. Hè. Portugal ja. vindt weer van Nederland. Ja, zo is maar net. We, we voegen weer een statistiek toe bij deze. Is er één moment geweest waarop men in Portugal. Het misschien toch niet helemaal zag zitten. Ja, in de eerste tien à 15 minuten. Nederland begon heel sterk. Um, ze, de bal ging goed rond. Uh, ze, ze hadden het mooi voor elkaar. Um, de, bal, de bal werd goed voor het doel van uh, Rui Patricio, de Portugese goalkeeper, neergezet. Ja, ze hebben kransen gecreëerd. En toen, bal, en toen is die bal erin gegaan, hè? de eerste doelpunt van Nederland. Ja, de Portugezen hebben goed gereageerd, moet ik zeggen. Um, dat zijn ze wel gewend, hè? dat ze eens een keer één of twee achter. En dan reageren ze goed. Dat hebben we gezien tegen Denemarken ook. Dat hebben ze deze keer ook gedaan. Ze bleven rustig, goed verdedigen. En goede snelle aanvallen op uh, Nederland. En ja, dan zie maar het resultaat: 2-1. Goed, dan Wouter Meijer in uh, Berlijn. Uh, in Duitsland, ja, gaat het dak er ongetwijfeld af. Uh, ja. Ik weet niet, Wouter, of je een raam hebt dat open staat bij jou in de straat. Want je zit thuis, heb ik begrepen. Of wordt het wat moeilijk om te laten horen hoe ze toeteren door de straat te gaan? Nou, het, het toeteren toeter is net ongeveer geweest. Het was om half elf, ik ben op straat en wordt het zelf op terrassen wordt er naar, naar de wedstrijd gekeken. Dus daar was meteen uh, op het eind van de wedstrijd applaus, mensen uh, aanklinken met grote glazen bier waarmee ze naar de wedstrijd hebben gekeken. Uh, toen ook toeterende auto's, toen ook vuurwerk. Uh, dat is nu weer een beetje uh, uh, weggeëbt. Uh, je moet je voorstellen dat de stemming natuurlijk feestelijk is, want uh, Duitsland gaat door naar de kwartfinale. Maar nou, dat hadden ze vanochtend eigenlijk ook al gedacht. En het is ook halverwege een beetje omgeslagen in een soort opluchting wat er zo lang in de wedstrijd eigenlijk niks gebeurde. En men de hele tijd dacht, als we nou wel eens een keer van de toepunt van dan zijn we er geweest. Ja. Uh, dus wat dat betreft was het in Berlijn wel feest, maar ook vooral opluchting dat het toch op het laatste moment op het nippetje nog gelukt is. Rolien Kreton in Kopenhagen. Ook in diepe rust wellicht. Rolien, hoe wordt daar gereageerd? Ja, enorme teleurstelling. De verwachtingen hier waren echt heel hoog uh, gespannen. De Denen waren echt tevreden over hoe het uh, uh, bij de vorige wedstrijden was gegaan. Die eerste wedstrijd tegen Nederland was natuurlijk voor de Denen echt een feest met 1-0 winst. De tweede wedstrijd verloren ze uh, tegen Portugal, maar speelden ze beter dan uh, tegen Nederland. En ja, de verwachtingen voor deze wedstrijd waren dus heel hoog gespannen. De Denen waren ook vol veel vertrouwen. De spelers, de bondscoach Morten Olsen... Maar ook Denen zelf. Uh, en ze hoopten eigenlijk dat Duitsland Denemarken zou onderschatten. Net zoals een beetje zoals dat bij Nederland gebeurde. En dat ze Duitsland uh, konden verrassen. Maar ja, uh, allemaal niet gebeurd. Het had nog gekund, het werd 2-1. Rust in Kopenhagen. Ja, verschrikkelijk. Nou, ik zeg verschrikkelijk. Ik was voor, voor Nederland. Ik heb uh, tegelijkertijd ook de wedstrijd tegen Nederland uh, gekeken. Maar hier, de Denen, zijn echt heel erg uh, teleurgesteld. Um, ja, en, en veel mensen bijvoorbeeld die hebben buiten gekeken... Naar, bij een groot uh, scherm uh, die overal uh, opgesteld stonden. En, en nu hoor je het echt vreselijk stil, stil op straat. Rolien Croton in Kopenhagen. van Groenendijk, het is gewoon goed in zo'n groot toernooi dat de slechte ploegen naar huis gaan. Eigenlijk wel. Ik denk dat ook dat de twee beste ploegen van deze pool uh, doorgaan. Dat is uh, Portugal en Duitsland. En uh, voor mij duidelijke taal. Ja, Duitsland, Griekenland en Tsjechië uh, Portugal. Dat zijn twee uh, kwartfinales. Ja, uh, zeg het maar. De Duitsland gaat moeiteloos naar de halffinale lijkt mij uh, <laughs> op papier. Ja. Of moeten we dat weer niet gaan onderschatten? Nou, die Grieken die hebben ook van uh, de Russen natuurlijk Christen gewonnen. Maar ik heb ook even gekeken. En die, die schijnen dus echt in de laatste paar jaar een ongelofelijke uh, staat van dienst hebben. Die hebben maar één wedstrijd verloren, geloof ik, in, in twee jaar tijd. Dus echt heel knap. Ja. Goed, het wordt een feest om trouwens op de autobaan richting Italië en Zwitserland te rijden. Als Nederlanders zit ik me in één keer het realiseren van de zomer. Maar goed, dat is, dat, is weer een andere, dat is weer een ander verhaal. K kan jij een beetje proberen in te schatten wat er nu in de kleedkamer gebeurt? Ja, daar zal uh, iedereen nu, uh, denk ik, uh, heel stil zijn. Ja, dat is een, een, een downstemming. Die teleurstelling zal immens groot zijn. Ze hadden toch waarschijnlijk nog de hoop vanavond om, eh, om voor een wonder te zorgen. Nou, dat heeft er heel even in gezeten. Maar uiteindelijk eh, ja, was Portugal toch op alle fronten beter. En kom je zelfs nog in deze wedstrijd redelijk goed weg. Want Maarten Stekelenburg, laten we niet vergeten, die heeft uitstekend gespeeld. En denk ik een, een doelpunt of drie zeker voorkomen. En, dus ja, de, de stemming zal uh, heel slecht zijn nu. Heel stil zijn. En dan zal het in, ook in teken staan van afscheid nemen. En dan uh, denk ik dat de meesten heel snel op vakantie zullen gaan. Ja. Jack van Gelder sprak met bondcoach Bert. Nee, nee, nee, ja, nee die maar, hebben we nog helemaal. Nee, nou, nee sprak, we hopen hem wel. Hij sprak dus, hem ja. wel. Maar we gaan eerst eens even naar Tim de Wit in Garkov. Tim, drie keer op rij. Uh, ja, een nederlaag eigenlijk. Ja, ja, dan zou ik zeggen, dan gaan de Nederlanders met een zeer slecht gevoel bij jou naar huis. Uit het stadion. Zeker, ja, ik sta nu uh, buiten het uh, vak waar het uh, helemaal oranje gekleurd was. Uh, ik heb net al even wat fans gesproken. Ik moet zeggen, mensen waren niet vol woede, vol boosheid. Het was vooral een soort van, ja, iedereen zag het natuurlijk wel een beetje aankomen. Er moest wel echt een wonder gebeuren, wilden ze nog doorgaan. Maar ja, de, de, ja, de teleurstelling is natuurlijk groot. Uh, het is hier eigenlijk doodstil, zoals je hoort, terwijl ik toch echt omringd ben door duizenden oranje fans. Maar ja, ik de ik zal... mensen hebben behoefte om wat te zeggen. Op de beelden hier zag ik vooral berusting. Ja, nou inderdaad, dat lijkt me het goede woord. He, het, is, uh, het heeft een het hele die niet ingezeten, zeiden ook veel fans. Uh, veel mensen zijn hier natuurlijk toch helemaal naartoe gekomen naar op Dat merkte ik ook wel, dat daar veel teleurstelling in zit. Sommige mensen zeiden, ja, ik heb toch veel geld uitgegeven om drie wedstrijden van een nederland helemaal in het verre oosten van de Oekraïne te bekijken. En dan, ja, iedereen uh, had veel kritiek op de instelling toch wel van de spelers, uh, dat drie wedstrijden lang onder maat is geweest. Dus nee, uh, ja, veel mensen moeten allemaal weer helemaal terug naar Amsterdam. Vooral, het is zal vannacht en morgen allemaal graag gebeuren. Dat wordt een lange, lange reis. Veel geld voor nul punten. Een muistil Garkov. Tijd voor tijd. Ja, Radio 1 is deze zomer nieuw, sport en af en toe samen een quizje spelen. Heel Nederland speelt mee inmiddels met tijd voor tijd. Op radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag... waarin we voorspellen uh, van de juiste tijd centraal staat. Voor vandaag was de vraag... in welke minuut kopt Nederland voor het eerst richting het Portugese doel? Ja, brug. en inmiddels weten we dat antwoord. De eerste Nederlandse doelpoging met het hoofd... was de kopbal van Nigel de Jong in de 22e minuut. Meer dan 200 mensen stuurden een antwoord in. En dat is een hartstikke mooi aantal natuurlijk. Een paar daarvan hadden de juiste... De minuut en Brechtje de Kort was van hen degene die als eerste inzond. En zij wint ook als eerste vrouw het prachtige tijd voor tijd horloge. Bij de presentatoren is het opnieuw Felix Meurders... die ja. het dichtst bij het juiste antwoord zit. Hij voorspelde de achttiende minuut. Hij zat erbij net iets dichterbij dan Jeroen Stomkhorst, Stomphorst... Sorry Jeroen, en de Bora Bleckhorst die naast me zit. Het is de vierde keer in deze prille sportzomer dat Felix tijd voor tijd wint. En hij gaat dan ook glorieus aan het leiding van het presentatoren... Poeltje. Maar morgen is er een nieuwe kans voor ons de presentatoren, maar ook natuurlijk voor u een nieuwe kans op zo'n prachthorloge. De vraag gaat over Italië-Ierland. In welke minuut van deze wedstrijd wordt voor het eerst de paal of lat geraakt? En mocht het nou niet gebeuren, dan is nul het correcte antwoord. Ga naar radio1.nl en doe dan mee aan het spelletje Tijd voor tijd. Zo is dat.